Swiftly sped, hear the gray bush calling from the pine ridge overhead. You have seen the seas and cities, all seems done, all seems told. I'm the mother bush that loves you. Come to me when you are old. Have you seen the bush by moonlight from the?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 Paus Franciscus heeft Braziliaanse jongeren opgeroepen om te strijden tegen apathie en voor een betere samenleving. Jullie zijn de bouwers van een betere wereld, zei Franciscus tijdens een waken op de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro. De waken ging vooraf aan een uitgerustievering, waarmee de Wereldjongerendagen vandaag op het strand van coca worden afgesloten. Het weer, wolken en buien trekken weg. Het gaat zonnig worden, vooral in het westen. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS-journal. Dit is Zwaan, bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fides en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeer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 Heel goedemorgen. U luistert naar CFM Jazz. Twee uur lang de mooiste jazzmuziek voor op de zondagochtend om wakkerbij te worden. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik presenteer voor u vandaag. U kunt met ons meekijken op uh, cfmjazz.nl welke platen gedraaid worden. En uh, het is altijd leuk als u daar ook een reactie achterlaat van wat u leuk vindt... of misschien wel wat u niet leuk vindt. Het eerste nummer wat ik draaide is van een... Uh, uh, een Italiaanse saxofonist en clarinetist. Hij heet Gianluigi Trovesi. Het komt van het album Live at Casa del Jazz, uh, Rome, uit het jaar 2007. En het nummer heet Rina I e Vigilo. Het tweede nummer wat ik ga draaien is van een uh, Israëlische uh, componist, uh, saxofonist. Hij heet Avishai Cohen. Het nummer wat ik ga draaien komt van een album dat heet Duende. En uh, het, uh, het nummer heet Soef. Het is het, zijn derde album voor het Blue Note Label. Het, gaat, uh, het nummer gaat over het gevoel wat eigenlijk de uh, grondslag ligt aan, uh, aan muziek. Um, hij heeft dit samen gedaan met, uh, met ook een hele bekende pianist. En ook een Israëlische pianist. Die heet Nitai Herskovic. Samen hebben ze dit nummer geschreven uh, en voeren ze net uit. Ik heb ze live gezien uh, onlangs op Noordzee Jazz. En als u een keer in de gelegenheid bent om ze te bekijken, dan uh, is dat absoluut een aanrader. Want ze maken geweldige muziek. Afisha Cohen met Duende. geluisterd naar een nummer van Count Basie van zijn album Loose Walk uit 1972. Het nummer heet I Surrender, Dear. En naast Count Basie hoorde u natuurlijk op trompet Roy Eldridge, op trombone Al Gray en op de Noorsax Eddie Lockjaw Davis. Bij mij ging natuurlijk wel een vraagteken branden, wat is dat voor een rare bijnaam? Ik ben even gaan zoeken op, uh, op het internet en uh, blijkt dat Eddie uh, gezegend is en uh, dat hij waarschijnlijk... Daarvoor een aantal gevallen van Lockjaw heeft veroorzaak, veroorzaakt onder zijn fans. Later werd hij overigens, kreeg hij overigens als bijnaam gewoon Joes. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van The Cookers. Het album heet Warriors uit 2010. The Cookers is een all-star band die bestaat uit, uit, uit, uit artiesten. Die uh, ofwel solo gespeeld hebben ofwel bandleiders zijn geweest bij uh, allerlei hele grote orkesten en uh, bands. U hoort uh, Billy Harper op de Noorsax, trompet Eddie Henderson, David Weiss, piano George Cables en op drums Billy Hart. Ook zij traden op op uh, Noorsie Jazz uh, dit jaar en hebben daar een uh, geweldige performance neergezet. Het nummer wat ik gedraaien heet Close to You Alone en dat is een nummer geschreven door uh, Cecil McBee. Bye. <laughs> luisterde naar Benjamin Herman met het nummer Namely You van zijn nieuwe album Café Solo. Hij heeft een uh, nieuw album uitgebracht dit jaar waarin het, uh, het geluid van zijn horen centraal staat. Hij heeft het samengemaakt met Ernst Glerum op contrabas en Joost Patschka op drums. Ook hij heeft op uh, North sea Jazz een fantastisch optreden uh, gegeven. Niet, uh, niet alleen, maar met het New Call Collective. Um, ik ga nog een nummer draaien van, uh, van zijn album en dat heet uh, Summertime. Maar voor ik daarmee ga beginnen een, uh, uh, nog een kleine uh, uh, ja, toevoeging. Ik heb al een paar keer genoemd dat u mee kunt kijken via onze uh, site cfmjazz.nl. Dat u daar reacties kwijt kunt, maar ook verzoekjes kwijt kunt. Maar mocht u nu geen internet hebben, dan kunt u ook een keertje bellen met de studio en een uh, verzoeknummer uh, neerleggen. En dan kan ik kijken of ik het misschien vandaag nog mee kan nemen. U kunt ons bereiken op 023 5730 393. something about the humanity of a person because how do we prepare for death I mean, that's what it is to give with mind though what does it mean to be a featherless, two-legged linguistically conscious creature born between nerve and feces whose body will be the culinary delight of terrestrial worms one day The death sentence in space and time for each and every one of us, and it comes down to what choice? What kind of human being you're gonna be? How you gonna opt for a life of decency and compassion and service and love? What goes into that kind of choice? You see what I mean? That's the human challenge. That's the human challenge. luisterde naar een, een nummer van Terence Blanchard. Van het album Choices uit 2009 draaide ik het gelijknamige, album, of, uh, gelijknamige nummer Choices. Zoals hij zelf al aankondigde in het begin van het nummer gaat het over de keuzes van het leven. Um, hij heeft, uh, Terence Blanchard is, uh, is iemand die ook met grote namen heeft gespeeld zoals Lionel Hampton en Art Blakey. Hij uh, heeft ook muziek gemaakt uh, voor allerlei films van Spike Lee zoals Mal Malcolm X... En ook hij trad op uh, dit jaar op Nordsie Jazz. Ik heb hem uh, helaas niet kunnen zien, maar hij uh, schijnt een goed optreden geweest te zijn. Het volgende nummer uh, wat ik ga draaien is uh, wederom van, uh, van een artiest die ook op Nordsie Jazz heeft gestaan. Het heeft me weer veel uh, inspiratie gebracht, het Nordsie Jazz uh, Festival dit jaar. De artiest is uh, Kenny Barron. Samen met zijn trio uh, trad hij op. En het nummer wat ik ga draaien komt van het album Minor Blues uit 2010... Uh, het nummer dat heet Don't Explain. Het is een, uh, een eigen arrangement op een nummer geschreven oorspronkelijk door uh, Billy Holiday. En u hoort naast Kenny Barron, George M. Russ op uh, Bas en Ben Riley op uh, saxofoon. Kenny Barron Trio met Don't Explain. Luistert naar Art Pepper uh, met de Harlem Folk Dance uh, van zijn album Those Kenton Days. En eigenlijk uh, is het niet alleen Art Pepper, maar is het het hele Stan Kenton Orchestra. Want tussen 1943 en 1950 heeft uh, Art Pepper daar ook uh, deel van uitgemaakt. En hij heeft uh, een speciale album van vele van zijn hoogtepunten daar uh, uitgebracht. Het nummer wat daarop volgde was uh, ook een nummer van de Stan Kenton Orchestra. En uh, u hoorde daarbij ook op, uh, op vocals Anita O'Day. Het nummer heet The Travelling Man. En het komt van het album Complete Capital Studio Recordings of Stan Kenton vanaf 1943 tot 1950. Um, we zijn alweer bijna aan het einde van het eerste uur. Um, ik ga het uur afsluiten met Ella Fitzgerald en uh, Louis Armstrong van het album Jazz and Blues 1994. U kunt met ons meekijken wat de tweede uur gaat brengen op onze website cfmjazz.nl. U kunt daar een reactie achterlaten, maar ook een verzoekje achterlaten. En uh, mocht u uh, geen internet hebben, kunt u ons altijd even bellen in de studio. Het nummer wat ik ga draaien heet Let's Call The Halfing af. En uh, Natuurlijk gaan we er niet mee stoppen, maar gaan we in de tweede uur gewoon verder met uh, nog een uur heerlijke jazz. <middels> A fine romance you won't nestle. A fine romance you won't wrestle. I might as well play bridge with my old mate aunts. I haven't got a chance. This is a fine romance. This yes, a fine romance with no kisses. A fine romance, my friend. This is We two should be like clams in a dish of chowder But we just fizz like parts of settler's powder Yes, fine romance with no glitches A fine romance with no bitches Just as hard to land as they eat in the France I haven't got a chance This is a fine romance